En ik zet mijn oog uit. En ik houd mijn mond. Dag. Met het NOS-journaal. De Nederlandse journalisten in Cairo zitten nu bij elkaar in het Marriott-hotel in de Egyptische hoofdstad. Gisteravond laat werden vijf journalisten geëvacueerd uit een ander hotel. Dat vlakbij het Tagrierplein staat en was omsingeld door aanhangers van president Mubarak. Die hebben het sinds een paar dagen voorzien op de pers, die verslag doet van de volksopstand.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 De gemeenteraad van New York heeft het rookverbod flink aangescherpt. In de horeca mocht dan niet worden gerookt. En over een paar maanden mag het ook niet meer in de open lucht. In parken, op stranden en in voetgangersgebieden zoals Times Square. Het rookverbod in New York is een van de strengste van Amerika. De gemeenteraad nam de nieuwe wet aan met 36 stemmen voor en 12 tegen. Tegenstanders vinden dat de maatregel te ver gaat. Ze hebben het over een totalitair verbod.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 Zaterdag houdt GroenLinks een congres. Sap verwacht dat een motie van afkeuring tegen haar het daar niet zal halen. Het weer, vannacht regen en een stevig aantrekkende zuidwestenwind. Overdag is het de hele dag onstuimig. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max.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 We zijn er weer voor jou vannacht. Dat betekent dat jij de kans krijgt om je vragen voor te leggen... aan het Nederlandse luisterpubliek. Als je belt naar 0800 1121. je kunt ook altijd even mailen naar nachtzuster En je bent van harte welkom om mee te chatten tijdens dit programma. Dat kan via www.nachtzuster.net... En dan, ja, dan ga je eventjes naar dat balkje links en daar staat chat. Nou, dat wijst je dus vanzelf. Daar klik je op, je vult je naam in. En dan kom je in de box terecht met alle andere mensen die daar met elkaar praten tijdens dit programma. Maar het blijft een radioprogramma. En dat betekent dat ik je wil verzoeken om vooral te bellen naar 0800-1121. Zodat je je vraag even toe kunt lichten. En straks ook als je een antwoord weet, geldt dat ook. 0800-1121. Onthoud dat nummer in ieder geval voor de komende vier uur. En bel het ook vooral. Ze legt de en kijk me even onderzoekend aan. Zij helpen bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf toch even bij me staan. zuster. wat moet ik zonder jou beginnen? zuster. ik brand van binnen. zuster. doe iets aan de pijn. Nachtzister Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister Haal ik de morgen? Nachtzister Ik iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en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 Nachtsum, wat bijna zonder al je zorgen. Nacht al al de morgen. Nachtszusten, bij je, Wat moet ik zonder jou beginnen? Zuster Ik brand van binnen Zacht zuster Wat ben ik zonder al je zorgen? Zuster ik de morgen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 Het nummer heet Nachtzuster en het bandje heet Doe Maar Nachtzuster. je hoort het op Radio Nachtje. bij ja, het is misschien uh, je even ontgaan... want uh, zo af en toe dan vind ik dit programma al zo gewoon... dat ik het niet meer uitgebreid uitleg. Maar het principe is dus heel eenvoudig. Er zijn van die vragen die je al jarenlang kwellen... en waar je het antwoord maar niet op kunt vinden. Of misschien dat je vandaag iets hoorde en dat je dacht van... ja, maar hoe zit dat dan? En als je het dan niet 1, 2, 3 terug kunt vinden... dan zijn wij er om je te helpen. De Nachtzuster en alle luisteraars van de Nachtzuster. Er zitten heel veel mensen thuis, er zijn heel veel mensen die ontzettend veel verstand van allerlei zaken hebben en uh, het is misschien leuk om even te bellen en dan stel je je vraag via 0800 -1 -1 -1, en dan is er altijd wel iemand die luistert die zegt ja maar dat weet ik wel en die belt dan ook 0801121. en dan breng ik jullie samen en ook het luisterpubliek natuurlijk en zo leren we allemaal wat de komende twee uur in dit programma. Je kunt ook uh, via www.nachtzuster.net chatten. Maar via de Omroep Max-site kun je ook nog eens een keer um, uh, je vragen stellen. En dat is eigenlijk heel nieuw. We hebben allemaal net allemaal erin zitten tikken. En Piet die heeft die weg al gevonden en die mailde mij. En hij mailt ook, ja, bel me maar. Ik kan je niet garanderen dat ik wakker ben. Piet? Ja, hallo. Je bent wakker, hè? Ja, klopt. Dus. Heb ik je wakker gebeld of zat je ja, nog... Uh, nee. Nee, ze hebben leuk uh, mij gebeld, hoor. Ik bedoel, uh, ik ben uh, daardoor wakker geworden. Oh. Maar dat geeft niet. Gelukkig maar, want ik hoop dat ik je kan helpen ook vannacht. Je had een brandende vraag. Ja, dat klopt. Nou, barst maar los. Wij hebben in ons huis uh, een plaag van motten. Motten. Oh. Ja, en uh, ja, er zijn mottenballen of wat dan ook. Ik bedoel, dat uh, wil ik ook wel. Maar uh, waar moet ik die leggen? Of uh, is er nog een ander middel in plaats van die mottenballen om uh, van je motten af te komen? Weet je dat ik... Ik, ik dacht altijd dat... Uh, je hoort er wel over over motten. Maar ik heb nog ja. nooit iemand echt gehoord dat hij er ook echt last van had. Ja. Nou ja, luister, ze maken geen eddy. Maar... Nee, maar ze, ze knagen wel gaatjes, toch? Ja, dat, dat klopt. En... Uh... Jij loopt echt met de vliegenmapper achter de motten aan nu. Ja, is niet hoor. En waar zitten ze? Ja, ja, ze vliegen zo in de kamer, zelf op. En dan komen ze van een. Uh, ja, welke plek, dat weet ik niet. <lacht> dus het, het is niet dat ze één lekker plekje met oude dekens hebben gevonden waar ze aan zitten te knabbelen? Nee, zou het niet weten. Ik bedoel, uh, ze proberen gewoon je hele kamer leeg te eten? Ongeveer. <lacht> nou, dat is niet best. Hoeveel zijn het er, denk je? Dood, uh, geslagen, Ach. Ja. ja, het klinkt een beetje rot, doodgeslagen, ja. maar het mot, hè? <laughs> het, het zal wel motten, ja. Ja, het zal wel <laughs> Maar, <laughs> maar je, er moet toch ergens een bron van uh, ja, vermaak en, of en... Uh, lekker eten liggen voor ze? Wat? Nou, volgens Doris komen ze meestal op oude jassen af. Ja, maar wij hebben geen oude jassen. Je hebt geen oude Nee, die zijn al op. Ze hebben de oude jassen al op. Ze zijn al op. Ja, wat een probleem. En, en die mottenballen, je kunt toch gewoon de mottenballen zo'n beetje verspreiden door de kamer? Ja, dat zou we kunnen, natuurlijk. Ik kan er wel, uh, weet ik veel hoeven neerleggen. Maar als dat de enige oplossing is, dan doen we dat. Maar zijn er nou nog andere dingen dat je zegt... Hé, hey, dat uh, kunnen we even... Uh, doen om daar vanaf te komen van die motten. Weet je wel zeker dat het motten zijn? Ja, hallo. Ja. Uh, uh, ja, volgens mij wel hoor. Oh. Want uh, dat zijn van die geel uh, dingetjes. Die zou fladderen, weet je wel. Ja. ja. Kunnen ook vlinders wezen? Nou, geloof het niet hoor. Nee, het lijkt me ook stug dat je je hele kamer vol vlinders hebt zitten. Nee, kijk het Dan word ik de... nog aan twee vragen. Ja, nee, de, de vlindertuin. Nou, de... Bij Piet thuis. Ja, wie, ja. nou, daar kun je nog veel geld mee verdienen. Nee, uh, nee, mot, het is best vervelend. Maar heb je al dingen gevonden waar gaatjes in zaten? Nee, nee, nee. Daar heb ik nog niet naar gekeken, ik ik vind, vind Het zijn rare beesten. Ja, het zijn gekke beesten zijn er. Ik vind gekke beesten. Ik, uh, ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn met uh, huismiddeltjes die naar de nachtzuster luisteren. Dus uh, is het, ik wou, dacht eigenlijk dat je geen mottenballen neer wilde leggen, omdat je het zielig vond, maar als je ze gewoon... Uh... Ja, maar ja, wij moeten ik wel die uh, mottenballen neerleggen? Ik, bedoel, ik heb een kamer van eigenlijk voorbije vier. Zo, so, je woont ruim, Piet. Ja, ja behoorlijk. <lacht> dus, uh, ze hebben de ruimte dus. Ja. <lacht> ik, uh, ik zal het eens even vragen via 0801121 of iemand ja. wil bellen waar je ze neemt, of er nog andere ideeën zijn. Ja, moet je wel een beetje actiebereidheid tonen. Want meestal zijn de tips dan... Uh, strooi citroensap over de ja. vensterbanken en zo. Ja, dat krijg je weet, dan. Ja. Dus uh, pak vast de pen. Dat wordt meeschrijven. Ja. En ik doe mijn best voor je. Ik uh, luister graag. Oh. En uh, leuk dat ik je aan de lijn had. Want... Heel insgelijks, Piet. Ja, nee, heel Oké, okay, tot later. Bedankt voor het dan. dag. Nou. 0800 1121. dus. Als je het probleem van Piet op kunt lossen met de motten. Ad... Dag Astrid. Hallo. Ik had een vraagje. Nou, daar zijn we voor. Biologisch en biologisch dynamisch. Als je in een natuurvoedingswinkel komt, dan kun je producten kopen uit de biologische landbouw. Ja. Maar ook uit de biologisch dynamische landbouw. Oh. En daar het verschil in, dat wil ik wel eens weten. Biologische landbouw en biologisch dynamische landbouw? Ja, daar schijnt toch een verschil in te zitten. Oh, ik heb er nog nooit en, van gehoord. Ja, het, het schijnt toch een, een kwaliteitsverschil in te zitten. Klinkt wel heel actief biologisch dynamisch. Ja, dat klopt. En ecologisch is zelfs biologisch. Oh. En dat, dat, dat, dat, dat zie je ook wel eens ook vaak op staan. Zelfs bij groot, onze grote Gutte, die heeft zelfs van die artikelen waar zo'n eco op zit. Ja. Maar dat verschil van biologisch en biologisch dynamisch, dat. Dat wil ik wel eens graag weten. En, en uh, waar staat dat meestal op dan? Dat staat op de verpakking. Ja, maar ja, dat, dat snap ik. Maar van wat? Wat nou, is van, er zoal biologisch? Nou ja, van, van, van granen. Ik teel ik, ik zelf namelijk veel veel uh, uh, kiemen. Ik, ik, ik, ik, van erten en van tarwe en van linzen en die doe ik in de en Er komen dus net als tau zeg maar, en van de Chinees, komen er komen spruitjes aan, dus een soort spruitgroenten. Ja. Valswint is voor extra vitamine C en, het is, en voor, voor, voor andere voor mineralen. En roerbakken en dat gewoon lekker door je rijst heen of door je, door je baan heen. Oh. en hoe ben je daarmee begonnen dan? Jaren geleden ben ik daarmee begonnen. Ik, ik, ik kom ook van een boerderij uit Kampen. Oh. Van de Sint-Nicolas Diek. Oh, daar? Ja. <laughs> en waar zit hoek, je nu dan? Hoek Binnenweg. Ik woon nu in, in, in de gemeente Loenen. Oh ja, want het werd tijd om te verhuizen. Nou nee, in... want ik, ik ben inmiddels uh, ben inmiddels zevende. Dus ik woonde van mijn tot mijn zevende in de oorlog, dus uh, op de boerderij van mijn uh, van mijn oma. Ja. Dat was sint uh, Niklasdijkhoek Hoek Binnenweg was dat. Ah. De boomgaard bestaat nog. Ach. Die moeten nog staan. Mooi is dat, hè? Ik weet niet of je goed bekend bent in kampen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik. ik weet dat de weg, maar ik heb altijd wat moeite met de wijken en de straten. Oh. Maar dat oh, ja. is uh, puur omdat ik geen geheugen heb. Uh, Dijk is een heel oud bekend uh, ja. weggetje. Maar daar zijn ze toch allemaal aan het bouwen daarachter? Ja, maar ik kom er niet zoveel meer. Nee. Ik, kom, uh, ik, ik, ik, ik weet, er woont nog een familie van mij daar. En, uh, die noemen ze vroeger de Petroli-boer. Oh. Die verkocht, verkocht Petroli met een, met dat... een uh, paardje ervoor. En die jongens die hebben allemaal van die grote wagens op het ogenblik. Die gaan bij die boerderijen langs. Van Canis. Oh, ik ga, ik ga eens uh, kijken of ik hem kan vinden hoor. Ja. In kampen. Maar, maar nog, nog over, even over de kiemen. Ja. De, er kwam dus een moment dat je dacht: van... Nou, ik zit hier nu lekker in loenen. Ik, uh, nou, ik, ik ben ik... ook vegetariër geworden. Oh? Al een jaartje of 10, 15 terug. Want ik vind uh, al die. wat die, die, die, ze uithalen met het vlees. Uh, en hier van de week was het ook weer op de televisie hoe dat allemaal gefokt wordt. Ja, ja. Preventieve uh, spuiterijen met uh, penicilline. En uh, nou ja, goed, ik, ik, ik, nee, ik voel me veel happier bij je, uh, ook voor diervriendelijk vlees, als je dat zou willen eten. Maar ik hou het maar bij een gebakken visje en voor de rest uh, gewoon lekker bij eitjes, kaas en, uh, en gewoon bij vegetarische hap. Ik vind maar dan ben je eerlijk. op je, je 55 ste je 60e nog vegetariër geworden. Mis je dan nooit een, uh, een biefstukje? Nee? Nee. En dan zit je een ik, beetje je kiemen te wokken. Ja, ik ben kiemen <laughs> te wokken, ja. maar gebakken visje wel. Ik ga speciaal zaterdag naar, uh, naar, uh, naar uh, Weesp. Ja. Uh, mijn dorp is niks te krijgen, dus mijn kranten dichtgeplakt. Oh. Maar dat, uh, in Weesp heb je dan een uh, goede visboer... en dan eet hij een gebakken visje. En dat is mijn enige dierlijke eiwitten wat ik eet. En de rest haal ik het uit, pulvruchten en... Uh, en eieren en kaas. Maar Ad, ja. Stel je voor, dan ben je een, uh, je bent een, uh, een kleine vis en uh, ja. je bent net zeg maar een beetje, ja, je, je op je weg naar de volwassenheid en met je vader en moeder zwem je een rondje. Ja. En er komt een haak. Ja. En zo word je bruut, word je weggerukt uit het tros vissen waar je mee rondzwemt. De zielig hoor. En en dan kom je opeens in de lucht waar je geen adem meer kunt halen... en dan ja. verdrietig en huilend kom je om het leven. En die leg je wel in de pan? Ja. En maar zo die hebben, koe... Die hebben een goed, goed leven gehad. Oh ja. Kijk, die mm -hmm. hebben gewoon een vrij leven gehad. Maar ja. die andere dieren, die zijn opgesloten. Ja. Met ik weet niet hoeveel uh, stuks, neem maar kippen, op een vierkante meter. Die maar... zaten dus nog in die grote batterijen, maar dat is geloof ik afgelopen... Maar je moet die koeien zien bij elkaar in zo'n stal. Ze komen niet meer buiten en dat, dat loopt daar door een ijzeren half mest heen. En dan hebben ze ook van die smalle bokjes, daar boven staan en liggen. Er ligt dan een beetje stro. Kijk maar naar boer zo'n vrouw, dan kan je zo in die stallen kijken. En dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ook nooit geen lekker vlees zijn. Maar misschien dat, misschien dat uh, uh, die koeien wel blij zijn dat ze opgegeten worden. Terwijl die vis die had nog allemaal plannen met zijn leven. Die wilde nog naar Napels zwemmen. Nou, maar die koe die had wel graag naar buiten gewild. Ja, dat is ook zo. Nee, er zitten ook is, wel grapjes uh, te maken over inderdaad verdrietige verhalen. Ja, nou, ik, ik vind het wel triest. En ik vind ook uh, dat. Uh... Er te veel uh, you know, preventieve medicijnen gebruikt worden in die veeteelt. Er wordt genoeg over gepraat. We hebben, we hebben de q koorts We hebben de gekke koeienziekte. En dan hebben we weer de varkenspest. En dan is er weer met de kippen wat aan de hand. Ja. Ja, nou, nee, dan kun je beter inderdaad dan kun je ja, kiemen wokken als je het zo, ja. uh, zo brengt. Ja, maar, maar ik vind ja, het wel als je al, al een tijdje vegetariër bent. Ja. en uh, je, je inderdaad ook van alles aan het telen bent. en dan, en dan nog niet het verschil tussen ecologisch, biologisch en biologisch nou, dynamisch gevonden? Nee, dat heb ik nog niet gevonden. Nee. Ik zou toch eens vragen, of, of jullie daar misschien iemand ja. voor hebben? Nou, het klinkt wel heel actief. Ja. Biologisch dynamisch. Ja, ik heb gehoord dat het iets te maken heeft ook met, met, met standen van de standen van de planeten en dergelijke. Dat er op bepaalde manieren in de landbouw toegepast wordt. Maar ik weet niet exact hoe of wat. Nou, ik zeg 0800-1121 en ik ga mijn best doen, Ad. Nou, dankjewel. Bedankt. Ja, jij Hallo, heel he? erg bedankt voor je vraag. En <laughs> blijf luisteren dan. Jojo, doe doe. Oké, okay, dag. dag. Piet. Ja. Goedienacht. nacht. Had je een vraag? Ja. Nou. Uh, je spreekt met Piet de Jong. Ik heet ook De Jong. Ach, misschien ik zijn heb een we wel familie. die Astrid heet? Nee. Ja, Astrid de Jong. En uh, ik heb vijf dochters trouwens. Oh, maar die heten niet allemaal Astrid? Nee. Uh, nee. Ze heten Elisa, uh -oh. Marina, ja. en Petra, Astrid en Nancy. En mijn vrouw. Ja. Die heette toevallig ook de Jong van de eigen naam. Niet, dus die ging met jou trouwen en die heette de Jong de Jong? De Jong ja. Ach, wat leuk. Daar kregen we wel eens problemen mee. Met, uh, als ze in het ziekenhuis kwamen of zo wat ook. En dan vroegen ze naar de meisjesnaam. Ja. En dan zei ze, ja, de Jong. Nee, dat is de naam van die man, zei ze dan. <laughs> ja. Ja, maar ook mijn eigen naam. Dus daar kwamen we wel eens mee in de problemen. Wat grappig, ik heb, eens, ik heb ooit een vriendje gehad. Die heette ook de Jong van zijn achternaam. Ja. En toen, toen dacht ik ook van ja, nou stel je nou voor, ze gaat trouwen dat kan niet. Dan heet ik Dion Kwadraat. <laughs> maar ja, dat, ja. maar dat, dat kan gewoon. Je kunt er gewoon. Uh, ja, dat ja. Goed. ik ben 48 jaar getrouwd geweest met haar. Is toevallig voor twee jaar terug overleden. Maar uh, ik, was, ik was 48 jaar getrouwd met haar. Dus Aah. Je... Ik kende ze vanaf dat ze 16 jaar was. En, en hoe kwamen jullie elkaar ze... tegen dan? Ja, in, uh, in Wageningen was dat en uh, gewoon in, in de kerk zag ik ze. Oh. Ze stond altijd achter in de kerk. Oh. En, en jij ik, dacht, uh... wie is dat meisje dat altijd achter in de kerk staat? Ja, ja. En uh, zo doen hebben wij elkaar leren kennen. En, uh, hoe... en altijd, hoe? Altijd bij elkaar gebleven. Hoe heb je er dan voor het eerst uh, aangesproken? Ja. Toen ze uit de kerk kwam en zo, weet je wel. Dus uh, dan, oh. toen ging ik naar haar toe en uh, nou, toen heb ik ze aangesproken. En... Wow, wat vond je van de preek. Oh, wow, wel mooi. Ja. <laughs> zo een beetje. Ja, ja. Ach. Maar dit jaar, zou, zouden jullie dan uh, 50 jaar getrouwd zijn? Ja, dat klopt, ja. Wat een tijd, hè. Want we waren al bezig met... Uh, we denken, we zijn te sparen en zo, weet je wel, voor, voor 50 jaar huur. Ach, ja. Dat mocht niet doorgaan. Nee, nou, maar zorgen je dochters een beetje goed voor je? Ja, en vooral Astrid. Ja, dat is de leukste, hè? Ja, die haalt me altijd <laughs> zaterdags op en dan gaan we hierheen en daarheen. En, uh, een hele lieve meid ook, Astrid. En wat is ze gaan doen? Ze werkt bij uh, Justitie in, in oh. Arnhem, in de, in de koepel. Oh, oh ja. Hm, dat is wat een grappig. goed job, joh. Ik vind het wel leuk dat er nog een Astrid de Jong rondlap. Er zijn er vast veel meer, want in de jaren 70 heette iedereen en de Jong... en de andere helft heette Astrid. Dus ja, heen. die jongens, uh, veel voorkomende namen. Hè? Ja, de meest voorkomende van Nederland inmiddels, hoor, Piet. Ja, ja. Vroeger wonnen de, de Vriezen nog, maar we hebben ze verslagen. Ja, ja. Ja, nee, nou, ja, Ik, uh, ik ja. word volgende maand 73, al, dus... Uh... Oeh. Oeh, het gaat snel. Ja, gaat maar heel snel. Had je ook een vraag, Piet? Want ik vind het op zich heel gezellig. Ja, ja. maar uh, ik zie wel eens uh, films en zo en opnames op ja. televisie en zo. Ja. En dan in een huis branden altijd lampen. Ja. Schemerlampen en zo. Ja. Terwijl het midden op de dag is. <laughs> Buiten is het volop licht ja. en in, de, in het huis branden altijd lampen. Echt waar? En dan vraag ik mijn af, wat is dat eigenlijk voor? Maar dat zijn niet de lampen die ze nodig hebben om het beeld een beetje goed licht te krijgen? Of je nee, bedoelt, dat je bedoelt als niet, je, want er is volgens mij licht zat als het minder op de dag is. <laughs> nee, maar binnen in een huis heb je natuurlijk altijd minder licht. Ja, maar toch... Uh, ik denk niet dat het uh, persoon nodig is voor de opname of wat ook. Tenminste, dat lijkt me niet. Ja, maar als jij, als jij um, uh, bijvoorbeeld man bij het hond zit te kijken... dan denk, denk je van waarom staat die schemelamp aan? Nou ja, uh, in filmsopnames zie je dat ook. Ik heb toevallig pas nog weer gezien, maar er was ook een opname ergens in huis en allemaal schemerlampen aan en zo, weet je wel. Yeah. Uh, hm. Of ze dat niet zien met opnames of zo, of dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik vraag me af, wat is dat eigenlijk voor? Hm. Terwijl het dus midden op de dag is. Yeah. Want je ziet dat door het raam naar buiten, kijk je wel eens, yeah. en dan zie je dat volop de zon of wat ook schijnt. Ja. Yeah. Maar als, dus... het, als, dus, als, het, als het buiten licht is, wil het toch niet zeggen dat het binnen precies even licht is? Nee, dan is dat het kan binnen altijd ietsje niet. donkerder. De, ze hebben toch zelf ook lampen voor, uh, voor de opnames en zo? Ja, ja, ja, dus je bedoelt echt dat ze het licht aandoen? In, ja, ik denk dat ze gewoon al het licht pakken wat ze krijgen kunnen. Maar ik, uh, er is vast iemand die daar meer verstand van heeft dan ik. Ja, maar zo schemerlampen en zo geven toch niet zoveel licht dat je zegt nee. van. Uh... <laughs> Dat het nodig is voor de opname. Hoe lang vraag je je dit al af, Piet? Ja, al een hele poos. Ja? Want ik zie dat steeds op de, op de televisie, weet je wel. Dus... Ja, maar dat is het. Als je er eenmaal op gaat letten... dan, ja, uh, dan ik... zie je het overal, hè? Ik zie dat iedere keer. Ik denk, ver, ja. waar, is dat, waar zou dat nou voor zijn? Terwijl je, als je door het raam kijkt... dat het volop licht is. Gewoon texten. licht buiten, ja. ja. Nou, Piet, ik zeg 0800 1121 en ik, uh, ik ga mijn best doen voor je. Ja, oké. Okay. En bedankt voor je, voor je vraag en de groet aan Astrid. Ja, ja doe ik. Okay. En ik luister heel, heel, altijd naar je, want ik heb de wekkerradio altijd aanstaan... en dan luister ik altijd naar je. Dus. Kijk, ik hoor het graag. Ik denk, ik zal ze toch eens een keer bellen... en zeggen dat ik ook een dochtertje heb van Astrid. Ja, nou, ik, ik, ik, vind, ik vind dat al heel leuk om te horen, maar ik vind je vragen ook mooi. Dus ik ga mijn best voor je doen, Piet. Oké. Okay. Goeiedag nog. Dag Astrid. Dag. dag. Duran Duran is dit. En uh, als het licht dan aan is, en er zijn vrouwen in huis... Dan, uh, en je bent aan het filmen, dan krijg je girls van film... Girls van film. Naar aanleiding van die vraag van Piet die je net hoorde, als hij uh, zit te kijken naar beelden van bijvoorbeeld filmopnamen... Of het televisieprogramma dat wordt opgenomen, dan staan alle lampen aan. En dan zijn er ook lampen, die uh, ja, van die speciale lampen die nodig zijn bij televisie of filmopname. Maar toch is het licht dan overal aan in de Kamer. En waarom is dat? Weet je dat? Bel dan even naar 0800 1121. Verder wil Ad nog steeds graag weten wat het verschil is tussen biologisch voedsel en biologisch dynamisch voedsel. En de eerste vraag van Piet in deze uitzending was um, hoe hij van zijn motten af moet komen. En dat is ook het principe: hè? alle vragen kun je gewoon doorgeven via 0800 1121. Marleen, ja, dag Astrid. Hallo, hoe gaat hallo. het met je? <laughs> Prettig. <laughs> gewoon altijd ook lachen. Ja. <laughs> je zegt alleen nog maar hallo, Marleen. Nee, ik, lach snel. ik lach snel. Ja, heerlijk. Nou, dat ja. is toch mooi? Het ja. ging over de mottenplaag. Ja. Uh, ik had ooit eens een vriend, en die had waarschijnlijk meid in zijn wolle kleding. Eeuw. En op een gegeven moment zag ik, nou, het licht, of het licht sneeuwde door de motten. Oh. En ik denk, nee, dat, nee. Het heb ik gewoon rentekeel opgebeld. En na vier behandelingen over, maar, gewoon rentekeel heb ik opgebeld. Maar dan komen ze, komen ze gif spuiten in je huis, Jawel, of niet? Ja, dan moet je de dieren wegdoen en zo. Maar je bent er vanaf, in één ja. Ja, maar luister nou eens even, Marleen. Deze ja. Piet, die heeft vier onschuldige motjes zo'n beetje rondvladderen in zijn huis. En die gaat, en komt, ik ja, zie ze, er komt de Rentokil met zes mannen in witte pakken en enorme machines. Nee, nee, het hele huis het onder het gif. Dit is maar het eentje. Oh. Dit is maar eentje. En even de beesten, als je die hebt, moet je even buiten sluiten. En de... Maar nee, nee, het, het, het sneeuwde echt. De en... die motten, daar, daar valt geen doodklappen tegen natuurlijk. Nee, dan als je. Nee, nee. Als je nee, echt door, er door de motten het bos niet meer ziet, dan snap nee, ik het. Maar... ik had een mooi kleed ook aan de Tunesië... en het was ook helemaal opgefroten. Echt? Dus, uh, maar ik heb ook een vraag oh, ja. over hypnose. Oh. Mijn zoon heeft toen psychologie gestudeerd... maar die kon me ook geen zinnig antwoord op geven. Nee. En ik, ik zou best eens een heel concreet antwoord erop willen weten... Of ze die me kunnen geven. Ja, nou, dan stel, stel jij je vraag. Ja, hoe werkt dat? <laughs> <laughs> hoe kun je in godsnaam iemand onder hypnose brengen? Hmm. Dat vind ik een raadsel, weet jij het? Nou ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik geloof er geen hout van. Nee, ik, heb, ik van. ben heel sceptisch aangelegd ja. met allerlei dingen, hoor. En uh, ik, ik, ja, mensen die echt onder hypnose... Uh, gebracht kunnen worden. Dus mijn vraag is: hoe werkt het? Ik heb, ken je dat programma van Jan Smit? Jan Smit? Ja, de Jan Smit is een zanger, maar die presenteert ook een programma en dat ah, is een. Nee, ik ja, weet niet nee. hoe het heet, maar dan nee. brengen ze mensen onder hypnose. Oh ja. En ja. die laten ze dan nou allemaal dingen doen? Ja, ik weet het. Ik heb wel eens programma's gezien hoor. Ja. En uh, ik weet ook. Birthing en dat soort dingen. Maar ja, dan word je ook gestuurd en zo. En dan ja. en, en, en met reincarnatie onder hypnose. En dan zie je allemaal dingen. Maar ik ben zo sceptisch eigenlijk. Maar ik zou best een uh, heel concreet antwoord erop willen. Maar wat... Maar hoe, ik... hoe dat werkt? Ja. Hoe kan het in godsnaam? Ja. Maar het schijnt te kunnen. Maar dat zou ik bevestigend willen zien. Ja. Maar wil je dan ook even gehypnotiseerd worden? Nee. Geen behoefte aan. Maar je bent ook nooit gehypnotiseerd. Nee, nee, nee, joh. Nee. En je nee. zoon die studeert psychologie, maar die heeft niet een hoofdstukje... Nee, die heeft een boek gelezen, maar uh, hij zei... Ik zou het ook niet weten, man. Nou zeg. <laughs> ja. U maakt zich er ook een beetje en... makkelijk vanaf. Ja. Nee, maar er zijn ook mensen die zichzelf kunnen hypnotiseren. Die... Uh... Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja, ja, ja. Mm -hmm, dus ik heb mijn bedenkingen. Maar ja, ik, ik wil gewoon concreet. Ja. Als iemand dat weet. Ja, nou, ik, ik begrijp uh, volledig je vraag. Ik ben benieuwd of iemand dat... Want het, voor mij klinkt het een beetje als... Goh, hoe werken goocheltrucs eigenlijk? Dat gaat ook natuurlijk nooit iemand uitleggen. Ja, nee, maar dat, dat is goochelen. Ja. Dat is gewoon uh, zo'n handvaardigheid. En uh, ja, dat begrijp ik nog wel. Dat vind ja. ik fantastisch om te zien. Maar ja, de... dat moet je ook niet uitleggen, want als je gaat zeggen... Nee. ja, de assistente kruipt gewoon opgevouwen in dat linkerhokje ja, dan is ja, de hele precies. lol van het doorzagen eraf nee, natuurlijk. Nee, dat vind ik ook gewoon leuk. Had ik ook een keer ooit eens dus toen ik heel jong was op een kinderpartijtje. En het is gewoon enig om te zien. En dat vind ik uh, handvaardigheid en zo ja. maar op. Dat zijn, zijn trucs. Maar ik, ik wil weten... Hoe oh, dat werkt? En, ze, en of het werkt? Ik ben een beetje bang dat als er nu iemand belt die er verstand van heeft... Ja. dat die zegt van ik kom wel een keertje even langs. En dan, ja, dan zit ik hier straks... Uh, ja, dan kom jij ook. En dan zitten we hier samen en als een kip zitten we dit programma te presenteren. Als je er gevoelig voor bent. Ja, Schijnbaar. daar, ben ik, daar ben, zijn we natuurlijk niet. Want Schijn, daar nee, zijn we dan weer te, te Nee, oh Nee, nee, ja. ik ben wars van dat soort dingen. Nou ja, hoe werkt het? Dat ja. is, uh, dat is, uh, ik ben benieuwd of iemand even. Tweeverige toestanden wil ik horen, hè? Nee. Dat begrijp je wel. Oh, dus ik moet wel doorvragen en een beetje... Ja. Kritisch, uh... Oké. Okay. Ja, nou. ja, als mensen luisteren, dan uh, begrijpen ze denk ik ook wel. Ik doe mijn best, Marleen. Dankjewel, Astrid. Jij bedankt, tot de Heerlijker volgende keer. Heerlijk, maar heerlijk weer. <laughs> Dankjewel. Vooral omdat de muziek zo leuk afgestemd is, hè? Ja, en ik zit maar te piekeren wat ik kan draaien... wat met hypnotiseren te maken heeft. Maar gelukkig heb ik nog iemand aan de lijn. Dag Marleen. Dag. dag. dag, dag. Hoi. Anne. Ja. Hallo. Hallo. Goeienacht. goeienacht. Ja, oh. Het Ja. De eerste keer dat ik bel, of ik bel, ja, ik bel eigenlijk nooit. Oh. Maar. Maar, uh... maar nu kon je het niet laten. <laughs> nee, want uh, over die motten hoor ik. Ja. En uh, ik hoorde dat, uh, of ik uh, toevallig las ik dat pas uh, een keer over uh, iets over op internet. Ja. En uh, af vond ik het eigenlijk wel leuk om uh, een keer te bellen, dus ik dacht. Uh, ja, ik doe het gewoon, dacht ik. En hoe voelt het tot nu toe? Uh, ja, ik moest wel even wachten. Maar, uh, ja, is jammer, het hè? Is wel, het is wel apart als je zo, uh, zo nu met iemand van de radio... Van de radio. Ja, de, ja, ja. en je uh, bent op de radio, dus wil je nog iemand de groeten doen? Niet <lacht> veel. <lacht> nou, ik weet niet wie er nu nog zou luisteren. Ja, niemand. Bij, uh, mijn <lacht> Iedereen die... Anne, hoe heet je van je achternaam? Van Horen, Anne van Horen uit Barneveld. Iedereen die Anne van Horen uit Barneveld kent, de hartelijke groeten. Bel er morgen even, dan weten we in ieder geval of er geluisterd wordt. En uh, uh, ah, Barneveld, dat vind ik zo, dat vind ik echt, de, denk wel de leukste plaats van Nederland. Ja? Nou, met de komt... Kippendorp. Ja, precies. Dat komt doordat als ik vroeger met mijn vader in de trein zat, ja. dan mocht ik hem altijd knijpen als ik een groene kever zag rijden. Ja. En uh, als, als kind breid je dat dan op een gegeven moment uit. Toen zei ik, nou papa, ik mag jou ook knijpen als ik, een, uh, als ik een groene eend zie rijden. Nou zei mijn vader, dat is goed, maar dan mag ik jou knijpen als ik een witte eend zie. Ja. En toen reden we met de trein langs Barneveld. Ja. En toen zag mijn vader dus heel veel witte eenden. Ja. En uh, dat vond ik toen heel grappig. Want ik dacht natuurlijk de auto, maar hij had natuurlijk van tevoren al aanzien komen dat we langs Barneveld zouden komen. Dus hij had toen de deal met mij gesloten dat hij me bij iedere witte eend mocht knijpen. Dus ik kwam bonterblauw uit de trein. Ja, Het was gewoon de eend. Ik bedoelde de auto, ja. Ja, maar ik heb daarna nooit meer dat spelletje knijpen bij de groene eend of de groene kever gespeeld. zeggen. Maar los van dit hele verhaal, belde je over de motten? Ja, want ik hoorde dat toen van die motten, maar uh, ja, ik kende dat eigenlijk zelf ook al heel lang. Ja. Uh, maar toen ik dat op internet las, uh, maar gewoon een, een, een stuk zeep, een lekker uh, geurig stuk zeep bijvoorbeeld. Ja. Dat we eerder bijvoorbeeld ook in, uh, voor in de kast, als je daar last van motten had. Of gewoon een of ander lekker geurtje. En het ja. schijnt dat kamillen zeep, dat pas ik dan op internet. Ik geloof dat het kamille was, dat dat dan nog het beste helpt. als je dat gewoon neerzet uh, in, je, in, ja, in je huis of in je... In, de, in, in je kast waar je het last van hebt. het schijnt dat ze daar uh, van vertrekken. Ik begrijp nu opeens waarom mensen van die maar blokken ook, zeep in hun kasten liggen. Ja, want dat is al gewoon... Het is, het is al best een, een, een... Het is gewoon eigenlijk een ouderwets oom, hoe noem je dat? Ja, een... Grootmoeders, uh, ja. Een middeltje van grootmoeders. Uh, ja. Tijd zoiets. Zo maar, maar ja, ik heb zelf ook van die blokken zeep in de kast. Maar ik denk altijd dat dat is om de kleren lekker te laten ruiken. Maar dat is ja. ook tegen de motten dus. Ja, dat oh. kan ook. Door, ja. uh, of kan dat niet? Ja, ik geloof, ik geloof ook dat het kan door hoge, uh, de, uh, de hoge luchtvochtigheid. Of dat, en dan kun je zo'n bak kopen bij de, gewoon bij de blokken. Ja. En met zo'n zakje erin van zout. En uh, dat... Uh, dat uh, er komt dan er gewoon water in. Dat trekt dan het vocht weg uit je kast. Maar hebben motten met vocht te maken? Of ben je nu gewoon alle kastproblemen in één keer even aan het oplossen? Ja, maar die hebben het er ook met motten te maken. Dat, dat, dat, ja, dat, dat weet ik, ik toch niet? Ik ben <laughs> toch geen mottendeskundige? <laughs> nee, toen mij keer, Ik had het hier niet met iemand over. Maar die, die, die zei toen ook van dat het door de... Maar Ik, ik wist dat van dat stuk zeep. Maar die, die zei toen ook dat het door de vochtigheid kan komen. Dus het is, het is... Nou, als dat echt waar is, dat weet ik het niet. Omdat dus als ik het goed er, begrijp, dan stinkt het, het een zeepje. beetje bij Piet in huis en het is er vochtig. <laughs> ja, zo. Maar in ieder geval die zeep of, of een lekker geur en zo, ja, dat, dat uh, schijnt in ieder geval wel te helpen. Ik nou. heb in ieder geval geen, uh, geen, geen last van motten. en ik heb ook een blok zeep in mijn kast. <laughs> ja, zie je wel. Ja, zo ken ik het maar ook. Maar je kunt ook natuurlijk gewoon een gif, een uh, spuitbus kopen, net wat hij mevrouw zei. Ja, ja, maar dat heeft toch iets, uh, iets jammers met, uh, met gif aan de slag moeten. Dat begrijp ik dan uh. weer. Ja, nou, dan vind ik een, een, uh, een paar blokken kamillezeep in je huis, dat vind ik dan iets vriendelijker klinken, toch? Ja, of gewoon zo'n geurtje van, uh, geen toiletbus van breis, maar uh, zo'n geurtje, zo'n dus ja. geurtje. Uh, ja, met een spuitbus. Gewoon even met een spuitbus door je kamer, maar dat zal die toch wel geprobeerd <laughs> ja, hebben. Ja. Maar je hebt ook van, van dat merk Breitje, je zou ook wel van andere merken hebben, zo'n, uh, ik het zeggen, zo'n geurverspreider. Ja. Dan heb je geen zeep, maar uh, gewoon een ander lekker geur. Oké, okay. en dan moet je een beetje zoeken naar kamillen. En ik ja, op ieder geval een lekkere geur, gewoon een, een bloemengeur, gewoon een lekkere frisse geur. Oké. Okay. Dat, dat schijnt ook wel. Uh het is een goede tip, Anne. Dankjewel. Ja. Maar, en ik had ook nog even een tip voor die meneer met die lampen. Ja. Ik dacht, dat is toch eigenlijk... ja Ik dacht <laughs> bij mezelf dat, dat ze misschien... Ik dacht, dat, dat leek me logisch dat die lampen aan moeten en zo. Want je, je hoort ook wel eens met dan dat de mensen ook altijd een beetje uh, opgemaakt worden... omdat ze anders uh, te wit uitkomen uh, op de... Felle lampen. Opname. Ja. ja. ja. Ja, en anders wordt het te bleek of zo. Te flat, de, de opname. Ja, maar dan sta je... Dus stel je doet mee aan... Uh, uh, uh, hoe heet het ook weer? Uh, uh, lingo. Ja. Dan, dan, dan word je eerst helemaal gesmiend. En dan sta je in een studio met al die felle lampen. Maar dan hoef je toch niet ook nog de schemalampen aan te doen? Die heb ik niet geloofd. Nee, precies. Dus waarom in de woonkamer dan wel? Ja, misschien omdat ze daar... Dat we daar uh, ja, dat is geen studio. Misschien dat ze daar al niet de goede lampen. Dat ze de verkeerde lampen altijd de verkeerde lampen bij zich hebben. <lacht> We hebben ja, weer studio, de verkeerde lampen bij ons. Ja. Wat zeg je? Nee, ik zie zo voor me dat zo'n heel camerateam in zo'n huiskamer zit. Ach, weer te weinig wat bij ons. We doen de schemelampen wel weer aan. Ja, nee, ik, ja, het zou kunnen. D -d ja, je zo studio, gewoon, uh... dat is al helemaal ingebouwd, blijkbaar. Ja. In, in bijvoorbeeld belin gewoon met al die lampen. En... En als je ja. dan gewoon als, met, als gewoon iemand komt, uh, dan, dan is hij heel wit. Dus daarom worden ze altijd gesminkt. Dus ja. ik dacht, als je ja. nog huis komt met een camera en je komt dan voor de tv. En, uh... Ja, dan doe je alle licht aan, dat lijkt me ook logisch. Maar als je dan ook nog van die bouwlampen bij je hebt, waarom moeten dan de schemelampen ook nog weer aan? Het ziet er raar uit in beeld, want dat, dat ben ja. ik het wel met Piet eens. Ja, het ziet er toch raar wel. uit. Je ziet, het, je ziet een huis midden op de dag en alle lampen staan aan. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat, dat gewoon die lampen van de camera te fel zijn? Of zo, waardoor al, anders misschien wat het uh, overkomt... en ja. dat, je, dat je daardoor ook nog gewoon licht nodig hebt of zo. Om het licht een beetje diffuus te maken, een beetje te spreiden. Hmm. Ja, het ja, zou ja. zomaar kunnen. Ja, dat dacht ik. Ik dacht, dat, zou ik, dat kan ik misschien ook nog doorgeven. Nou, dat is, had je nog meer? Of uh, <laughs> <Nee>. <laughs> als je dan toch een keer belt? Oké, okay. nou, nee. dankjewel voor het bellen. En uh, ja. hoe vond je het de eerste keer bellen? Ja, ja dus, dus, achteraf valt eigenlijk wel valt mee. Valt mee, hè? Ja, het is allemaal ja, niet zo al erg. vorige week door, luisterde ik ook. Toen hoorde ik dat ook van die vitamine. En dus, valt ja. ik te dubben. Zal ik bellen? Zal ik niet bellen? Nou, het heb ik het van toen niet gedaan. Uh, nou, Voortaan ja, gewoon doen. Doe het gewoon. En ja. even kijken of heel Barneveld je morgen groet van... Ja, je was op de radio! Of dat je er nooit meer wat van terug hoort. Dat kan ook nog. Ja. Dankjewel, Anne. Ja, ook bedankt. Goeienacht. Ja, doei. Hoi. Annie. Ja, ik ben wel. Hallo. Hoi. Uh, over de motten. Ja. Uh, ja, ik denk dat we vroeger daar meer last van hadden als nu. Dat weet ik niet. Mijn moeder die deed in de dekenkist of in de kast waar de, wo de wolle kleding opgeborgen werd. Tabak. Ho? Oh. Een tabak. Die, uh, die, die pelden gewoon wat sigaretten en die... Uh... Nee, geen sigaretten, gewoon een pakje tabak kopen. Oh. Waar ze de pijp mee stopten, denk ik. En dan, en, en, en dan moet dus deze Onderin manier... in de kast leggen en er komen absoluut geen motten. Oh. Maar die dingen die rondvliegen, dat zijn geen motten. daar dat weten ze toch wel, hè? Wat zijn dat dan? Die beestjes die gaan eitjes leggen en daar komen de motten uit, want de motten die zijn zo groot als een mier bijvoorbeeld. Oh. Zo zien die eruit en die kruipen dwars door je kleren heen, ja. En wat zijn, de, wat zijn dan die vliegende beestjes? Dat zijn de, de moeders, laten we zeggen, van de motten. Dat zijn de moedermotten? Ja, zoiets. <laughs> Daarvan komen de motten wel vandaan, dus die hou je uit je kast. Oh. Oké, okay, nou ik vind een goede tip Annie. Heb je, heb je zelf nog wel eens dat je denkt van nou koop even een pakje sjek om... Uh... Nee, nee echt ik heb er geen last meer van. Ik heb het vroeger wel eens gehad toen ik pas getrouwd was. Ja. En misschien ook de kast niet goed dicht gehad en het dwars door mijn truitjes heen. Ah ja, dan Gebeten. trek je iets aan, zitten de gaten maar erin. Maar ik weet dat moeder thuis altijd in de dikke kist en in de zomer bij de... Wolle kleren, het tabak deed. Maar, maar heb ja, je ja. nog wollen kleren? Want ik, volgens mij hebben we tegenwoordig ook steeds minder wollen kleren. Nou, ik zoek alleen of echt wol hoor. Ik hou niet van synthetisch, dat is te veel. Oh, en dan vinden de motten ook lekkerder, echt wol? Nou, weet u dat ik zelfs uh, bij iemand, van, die hadden op zolder katoenen, dat was een verpleegster geweest. gewoon heb katoenen schorten waar ze dwaas doorheen gebeten hadden. Ja. Dus als die beter niks hebben, dan zullen ze ergens anders ook aan eten. Het zijn vegetarische motten. Die lusten <laughs> die geen schaap. Niet, dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet. Maar in ieder geval die tabaks, dat weet ik zeker, dat helpt. Oké, okay, dankjewel Annie voor je tip. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Goeienacht. Dag. dag. Rebecca, goeienacht. Astrid, goeienacht. Hallo, goeien dag. Mottenkennister. Ja. Ik ga aanstaande zaterdag naar Turkije. Ja. En wat staat er op mijn boodschappenlijstje? Motten. Mottenballen. En in Turkije mag je dat allemaal nog kopen. Ligt het gewoon in de supermarkt? En uh, ik, ik heb laatst een heleboel truien voor iemand zitten maken die allemaal gaatjes in wollen truien had. Want die waren door de motten, waren die aangeschreven. En, en hierop uitgeweest om, uh, om uh, voor, voor uh, mottenballen. Yeah. Maar dat is heel moeilijk, want dat mag niet meer. En zo. Oh. En uh, allemaal regels voor. Maar in Turkije kun je dat allemaal, gewoon zo in de supermarkt kun je dat kopen. Dus als ik uh, uh, aanstaande zondag in de supermarkt loop staan er weer mottenballen op mijn lijstje. En weet je waarom? Ik vind nou. het zelf ook zo lekker ruiken. Ja, het is... Uh, wat is het? Is het uh, kamfer is het? Kam... Wat zit er ook weer in? Mottenballen? Ik weet het niet. Een lekker geurtje in ieder geval. <laughs> <coughs> Daarnaast heb ik allerlei stukken zeep. En je weet dat ik... Van de, van de zomer, toen de familie uit Australië kwam, ging schoonmaken. Ja. Dus daar waren ook kasten bij, uiteraard. Dus ja. ik heb alle kasten ook in de slaapkamers leeggemaakt. En ook van die... Uh, daar liggen mottenballen en stukjes zeep. Dus ik dacht... Er zijn een heleboel mensen die naar Turkije gaan... Of naar Egypte. Ik denk yeah. ook andere landen. Nou, ik denk dat op het moment niet zo heel veel mensen naar Egypte gaan. Nu even niet. Nee, nu even niet. Maar dat komt <laughs> wel <weer> goed. Oh, <laughs> <laughs> nou fijn. <laughs> nee, maar Rebecca, heel even. Je bent op zoek gegaan naar mottenballen. Je denkt van, nou, het mag niet echt meer. Nou, dan haal ik ze toch in Turkije. Dat is een beetje... Het is wel grappig nee, dat jij dan nee. met een koffer vol mottenballen terugkomt. Nee, nee, en... Astrid. Nee. Dan moet je straks door de douane zeggen, je heeft u iets aan te geven. <laughs> nou, ik heb hier een koffer vol mottenballen. <laughs> nee. nee, zo werkt het ook niet. Oh. Maar ik, ik kom wel regelmatig in Turkije. Waarom? En, wat zeg je? Waarom kom je regelmatig in Turkije? Wil je dat weten? Nee, nee daarom vraag ik het. Ja! Ja. <laughs> ik heb psoriasis. En, uh, als oh ik ja, dan, dan is... kun je in, de zout, in het zoute water. Nou ja, je, niet? Je, je gaat gewoon uh, geen stress en uh, uh, goed eten en uh, zon, zee, haman. Uh, en nu ga ik aanstaande zaterdag samen, ja, je, je, het is niet te geloven, samen met het Hoofdpolie van het Flevoziekenhuis ja. en de verpleegkundige van het Flevo Ziekenhuis oh. gaan we op inspectiereis. Huh? Naar Sieneke. Naar Sieneke? Sieneke, ja. Oh, ja denk... <laughs> dat is een heel klein plaatsje. <laughs> ja. en, eh, om te kijken of, of dat hotel goed bevonden wordt. En dan gaat Corandon psoriasis eh, reizen aanbieden tegen een normale prijs. En dat eh, in combinatie met de deskundigheid van dokter Zegelaar, de dermatoloog. En dat heb ik bedacht. Nou, wat een goed verhaal. Leuk, hè? Ja, dat vind ik echt een goed verhaal. Ja, ik kan het zelf nog niet geloven. Nee, nou ja... En, dus ik kom daar regelmatig in het voorjaar en in het najaar. Want anders de, uh, mensen die, die, die psoriasis hebben, die ik heb dat ook uh, gehad in het verleden. Dan moet je lichttherapie hebben. Dan moet je ja. twee keer per week naar het ziekenhuis voor lichttherapie en hormoonzalf. En als ik in het voorjaar en in het najaar tien dagen in Turkije zit... Dan kom ik schoon terug en dan kan ik de winter door. En de zomermaanden hebben de mensen minder last. Ja. Dus nou ja, zodoende kom ik nog wel eens in Turkije. En een van mijn favoriete hobby's is als ik in het buitenland ben... om een supermarkt te bezoeken. Dat vind ik zo leuk. Dat doe ik ook altijd. En dan ja. met al, al die andere, ja, allemaal aparte spullen. En als je dan in die, in die, bij die producten, bij wasmiddelen en uh, al dat soort dingen komt... Nou, daar ruik je de geur van de mottenballen al. <laughs> en dan neem ik weer een paar zakjes mee. En uh, nou ja, ook uh, die, die kennis van wie ik die truien gemaakt had en zo, die, uh, uh, die, die, die geef ik, uh, die, die komt nu aan de beurt, die krijgt nu mottenballen. Zakjes. Ja, want anders blijf je aan de gang natuurlijk met die truien. En weet je wat ook zo leuk is? Nou, wat is er nog meer leuk? Ik ben mijn koffer aan het pakken, ja. nu, ja. voor zaterdag. Ja. En ze ruiken nog steeds naar de mottenballen die we zien vorige de vorige keer. Nou, dan heb jij in ieder geval geen motten. Ik heb geen motten. En als je een liedje wil hebben voor ja. motten... Ja, kom dan nou niet met Doris aan, hè? Oh, pardon, ik zeg niks. Nee, hier. ja, maar dit is... Die, die hebben we hebben het toch vorige keer... We hebben het al ooit al eens over motten gehad. Ik weet niet meer waarom, maar toen hebben we al Doris gedraaid. Oh, nou, toen uh, lag ik te slapen blijkbaar, wat we hoorden. Maar niet. ik vind het wel fijn dat je meedenkt ook over de muziek. Dat waardeer okay. ik. Daar nou, dat ja. schoot maar neef te binnen. ja. Ja, ik dacht, ik draai iets Turks. Oh, dat is ook leuk. Ja, dat is niet makkelijk hoor. Nee, dat geloof ik, maar dat vind ik wel erg leuk. Ja. Dan kom ik alvast in de stemming, Astrid. Ik, ik ga mijn best doen. Ik ga eens even kijken of ons, uh, ons uh, enorme archief ook Turkse muziek uh, bevat. Wat leuk. Nou, um... nee, als, ik, als ik zaterdag uh, in, het, uh, in het vliegtuig zit, dan ga ik aan je denken. Oh. En? Oh, dat was het. Ah, neem een paar mottenballen voor me mee. Astrid, kan ik, ik hier in de studio kan ik wat mottenballen? Dan, uh... Astrid, ja. ik zal een zakje mottenballen voor je meenemen. <laughs> en ik zal ze je opsturen of ik kom ze persoonlijk naar je brengen. Oh, dat lijkt me helemaal gezellig. Neem je dan ook je tandenborstel mee? <laughs> <laughs> nou, dit snapt niemand meer. Ik ga Turkse muziek voor je draaien. Astrid, wil jij een Turkse tandenborstel? Want die neem ik dan ook voor neem, je Nee, Een Turkse tandenborstel? Mottenballen? En um, ik ga eens even denken wat ik nog meer wil bestellen. Ja, is goed, dan hoor ik het wel. Neem een extra koffer mee. Is goed, hè? Tot de en volgende keer. Dank je wel. Heerlijk om je te spreken. Hetzelfde dag. goede reis. Doeg. Dag. Aan zijn nasak is er shishirip shishirip, arsus arsus, paplati jor. We hebben hem gezien van onze vader, adet Een kusje, of wel een simrek is dat, in het uh, Turks van Tarkan. Dat is de Marco Borsato van Turkije, heb ik me laten vertellen. En dat is speciaal voor Rebecca die naar Turkije vliegt. En um, ja, volgens mij uh, weet ik in ieder geval al een heleboel dingen over Motten. In ieder geval een stuk meer dan toen ik aan deze uitzending begon. Theo? Ja, daar ben ik. Hallo. Uit Utrecht. Dag Theo <laughs> Dag, <Astrid>. uit Utrecht. <laughs> ja, ik hoor je wel vaker, maar ik ben niet zo'n uh, zo beller. En dan lig ik, meestal, niet? lig ik meestal in bed te, te luisteren tot ik in slaap val. Maar ja. dat duurt als het interessant is, duurt het altijd nogal wat langer. Ah. Ik ben niet zo'n vroege uh, slaper, dat merk je wel. En gebeurt maar het ik, vaak ik, dat je om tien over twee al in slaap gevallen bent? Of, uh, is het, uh... nee, nee, nee, dat gebeurt niet zo vaak. Meestal ben ik bezig, het is lekker rustig, dan kan ik nog wat schrijven... of uh, ja, de e-mail bijwerken en zo... Ja. Dat is dan een mooi tijdstip daarvoor. En dan, uh, ja, ik heb heel vaak Radio 1 aan staan... en dan komt er van alles voorbij door de week. Dus vandaar... Leuk, hè? Ja. <laughs> ja. Dat vind ik wel leuk. Maar wat ben je dan aan het schrijven midden in de nacht? Nou, kleine artikeltjes voor uh, ons bericht van een, uh, een stichting die zich met een, uh, hier in Utrecht met een mooi stukje natuurpark bezighoudt en zo. Oh, leuk. En dat moet, binnenkort, moet er weer een, een nieuwe uitgave komen. Daar ben ik nou mee bezig. Ja, dat doe, doe ik niet, maar ik schrijf dan een paar dingetjes voor de luik. Oh. Ja. En wat is maar, het laatste dat je geschreven hebt? Oh, ik, ik ben nu bezig over uh, water uh, in, het, in het parkje, uh, wat dat is, waar het vandaan komt, uh, hoe we daarmee daar omgaan en zo. Dus ook een beetje, een beetje de mensen laten zien waar we mee bezig zijn. Oké. Okay. En dan, uh, ja, de vorige keer, dat weet ik eigenlijk niet, ik, ik, ik schrijf er zo een, een stuk of tien in een jaar, dus vandaar. Nee, dan maar, kun je ook niet ja. alles onthouden. Maar je belde, waar belde je Ja, over? nog voor een aanvulling. Uh, en ik, ik wil niet het nostalgisch uh, genoegen van jou en van een aantal luisteraars bederven. Wat betreft die mottenballen. Ja. Uh, ik heb ze heel vroeger ook nog wel eens gebruikt, maar al heel lang niet meer. Ik ben namelijk ook imker, maar daar hoeven we nu niet over te hebben. Oh. Die gebruikten dat vroeger ook om de wasmotten weg te houden. Dat is ook een bepaald vlindertje, net als een uh, iets groter dan een, een kledermot. En uh, daar haal je ze ook mee weg. En als die stof die daarin zit, dat is paradichlorbenzol. Dat is dan de wetenschappelijke aanduiding. Maar dat is een gegloreerde koolwaterstof. En sommige mensen zeggen dat meteen wat. Die zijn dus giftig. En uh, de larfjes bij hoge concentraties gaan daar ook van dood. Um, en over het algemeen, een tabak is er daar een van, heb ik straks horen noemen. Maar ook uh, een lekker een nieuw stukje zeep in de kast leggen. Ja. Uh, dat helpt ook. Alles wat er wat sterke geur heeft, dat verdwijnt. En dan vind ik zelf zeep veiliger dan paradiclobenzol. Want het kan, maar ja, van een keer eraan ruiken zul je niks krijgen. Maar het is vaak in slaapkamerkasten en zo. En dan zit er behoorlijk wat. En dat komt natuurlijk soms te veel. Zeker als je slecht ventileert in de slaapkamer. En dat is zeer ongezond. Ah, okay. De stof dus... is bij hogere concentraties carcinogeen. En bij hogere concentraties langdurige inademing en zo. Kan ook zenuwaantastingen geven. Dus daar moet je toch een beetje voorzichtig zijn. Soms wordt hij een beetje gecamoufleerd met een ander geurtje. Dat het wat prettiger ruikt. Maar ja... Ik vind het zelf ook niet vies hoor, als je er helemaal aan gewend bent aan die ja. uur. Maar ja. beter van niet dus. En dat het in andere landen nog wel te koop is... dat zegt gewoon iets over... Uh, de manier waarop men ermee omgaat. Maar dat wil niet zeggen dat het echt ongevaarlijk is. We moeten daar niet te lichtvaardig over denken. Daar wilde ik dus even voor waarschuwen. Ja, nou dat is een hele goeie. Maar ja, we hebben inderdaad nu met het tabak... en de, en ja. de uh, lekkere kamillenseep... dan hebben we genoeg ja, tips ja. ook voor Ja, maar die de, te... andere zepen doen het ook hoor. Dus dat, uh, dat maakt niet uit. Als, er maar, als het maar een behoorlijke parfum... Meer de oh, lekker agressief zeepje. Ja. En elk jaar wel een keer vernieuwen. Dan is de zeep nog Ai. goed bruikbaar voor jezelf. Maar dan, uh, dat, moet niet, dat verdampt een beetje, die geuren. En wat, wat was het nou? Polyhali-galifaline? Uh, di nou. Het is niet zo'n hele ingewikkelde verbinding. Maar het is wel een gegloreerde koolwaterstof. En ja, die, uh, die zijn meestal niet gezond. En het klinkt ook heel stoer. Uh, ja, ja, ja ik vind het een uh, mooi woord ik bedoel als je uh, dat legt uh, bij uh... in de volksmond is het dus mottebal ja, dus, ja.